In Engeland zijn twee mannen uit Eindhoven gearresteerd die drugs smokkelden per helikopter. Vanuit België waren ze met 100 kilo cocaïne en heroïne naar het graafschap Kent gevlogen. Daar gooiden ze sporttassen met drugs uit de helikopter. Bij een huiszoeking in Eindhoven op verzoek van de Britse politie werden een laboratorium, drugs, geld en een vuurwapen gevonden. Artsen op de spoedeisende hulp willen dat de verkoop van alcohol aan banden wordt gelegd. De eerste hulpafdelingen in binnensteden hebben zoveel last van dronken mensen... dat de artsen willen dat er actie wordt ondernomen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende hulpartsen wil onder meer... een waarschuwing op etiketten, hogere accijns en beperking van de reclame voor alcohol. Een officier van justitie, die verzon dat hij met de dood werd bedreigd, wordt niet vervolgd. Wel raakt hij zijn baan kwijt, meldt NRC. Een woordvoerder van het landelijk pakket wil het bericht bevestigen nog ontkennen. Hij zegt wel dat het OM met de advocaat van de man in gesprek is over de afwikkeling van de zaak. De officier verzon een valse doodsbedreiging en belde misdaad, meld misdaad anoniem. Bij een drugsinval in een café in Amsterdam-Zuidoost... heeft de politie 13 mensen aangehouden. Bij huiszoekingen werden vervolgens nog drie mensen opgepakt. In het café is een kleine hoeveelheid soft- en harddrugs gevonden. En bij huiszoekingen in Diemen en de Bijlmer... vonden agenten onder meer twee kilo harddrugs. 30.000 euro contant geld, 1.000 euro aan vals geld... vuurwapens en munitie. Dan het weer nog, wat zon en enkele buien, mogelijk met hagel. Het is 8 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ook morgen buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. En ook dan een graad of 9. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden... 4 kilometer file, dat heeft te maken met werkzaamheden. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3... Het is erg druk in de Bollenstreek vanwege de Bloemencorso en de Keukenhof... op de N207, al van aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Albennest en Hillegom 4 kilometer file met ruim een uur vertraging En vanwege de grote drukte is de N208 Sassenheim-Haarlem... in beide richtingen dicht tussen Sassenheim en Hillegom. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het kost me klauwen vol met spoel. Oh m'n ik heb een leuk idee'tje. Ah. We gaan barbecuen. Kijk uit, de tent staat in de brand. Mooi, laat die zooi maar fikken. Want volgend jaar vakantie huur ik een haasje op het strand. Op de campain. Laat me nou toch eens alleen. Op de campain. Al die sukkels overheen. Op de campain. Ik wil naar Asia, ja, nu meteen. Inpakken in En snel wat anders the camping. Van de verveling Word je gek the camping. Tot je knieën in Een beetje rustig aan en probeer hier nog bezig te slapen, weet je. Om half twee s'middags een fatsoenlijk mens zoals ik slaapt s'nachts. Maar nee, toen liep de halve kemping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb ik er ook nog eentje tegen mijn Nee, Nero graapt hem. dan. Zo, dat gaat er gezellig toe op het circuit. Ja. That... <laughs> Al de campers uh, dit weekend op de camping op het uh, circuitpark Zalvoort. En voor alle bezoekers aan Zalvoort, een goede middag. Welkom bij uh, CFM Zalvoort, de lokale omroepterrein uh, Zalvoort. En de plaats van uh, Ome Henk. En op de camping draaien we speciaal voor jullie. En straks veel meer over het. Uh, Camper weekend op het circuitpark Zandvoort, want we hebben kortdraaier op pad gestuurd. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Ja, inderdaad, weer het zonnetje schijnt. Dus uh, wij gaan, het is lekker fris buiten en wij zitten dus weer lekker binnen in het zonnetje. En iedereen zit lekker op de camping. Ja, en uh, zoals je al zei, van uh, later in het programma uh, gaan wij uh, live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is, zoals gezegd, kort Draaien voor ons aanwezig... tijdens de NKC Camper Experience. En toen ik vanmorgen uh, naar de studio wandelde... kwamen er al horden mensen uit de trein. Dus uh, het, is, het zal druk en gezellig zijn op het Park Zandvoort. Daarover later meer. Uh, wat gaan we ook doen? We gaan ook voetballen vandaag. SV Zandvoort speelt vandaag, ja, ik zou bijna zeggen, een interland. Ja, mooi hè? We spelen namelijk tegen ASV Arsenal 1. En uh, daar is voor ons aanwezig Joop van Nes. En we gaan om uh, tien over half drie voor de eerste keer live schakelen met Duintjesveld. Voor de situatie op dat moment tussen SV Zandvoort. Verder, de veteranen spelen ook. Die spelen sp tegen uh, Sporting Martinez. Die wedstrijd begint ook om half drie. En die hou jij uh, voor ons in de gaten. Zeker. Half vier, zoals u van ons gewend bent met de evenementenagenda... nou ja, met de evenementen, evenementen die op stapel staan in Zandvoort... kon het wel eens een hele lange evenementenagenda worden... want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand rond de klok van half vier. Half drie hebben we het weerbericht. En uh, we hadden net het landelijke weerbericht. Nou, hagel, uh, uh, wind... Uh, Natte sneeuw. Natte sneeuw. Huh? Zo is het hier dus niet, maar uh, de, uh, blijft het zo of wordt het beter? U hoort het allemaal uh, om half drie... Dier van de week om half vijf en die luistert naar de naam Lief. Het gedicht van de week, het is weer een tranentrekker van het eerste uur om kwart voor vijf. Ik wil je terug. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Kwart over vier Pit Report. En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En heel veel zonnige muziek, want het is lekker weer hier in Zandvoorts niet er met z'n allen van en houd de radio aan he, op CFM Salvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Nou, straks het Salvoort nieuws in het kort. Maar eerst twee platen, waaronder des van Stay Gold. Die hadden we een hele tijd niet meer op de radio gehoord. Dus leuk om weer eens te draaien op de zaterdagmiddag. Dat allemaal bij Softfood op zaterdag. Je hoorde de single van Stakelt en de wallpaper. Ja, zo dadelijk dus het Softfoods nieuws in het kort. Afgelopen week is er weer heel wat gebeurd. En Wil je het nieuws blijven volgen? Dan kan je ook de CFM-app downloaden. Hè? Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Kijk gewoon even onder CFM Softfoods. Ik tijd even lekker mee met deze single van de Doobie Brothers. Hij blijft werkelijk nooit vervelen. We de long train running. Wil je trouwens een kijkje nemen in de studio van CFM? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.cfm-live.nl En kijk mee tijdens deze uitzending van Salvoort op zaterdag. En doe tijd voor Salvoorts nieuws in het kort. Allereerst een beetje verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws van twee uur. Breng je vandaag een bezoek aan Zandvoort aan Zee... houd er dan rekening mee op de terugweg met, de blo met het Bloemencorso. Deze vertrekte is vertrokken vanaf zaterdag van Noordwijk richting Haarlem... waardoor tijdelijk het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan afgesloten wordt. Blijf dus lekker in Zandvoort voor een hapje en een drankje... om stilstaan met de auto te voorkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Terug naar afgelopen dinsdag. De Raad is ontevreden met de aanpak van de regionale bereikbaarheid. Meer ambitie is nodig, zo luidt de kernboodschap. Het regionale project Bereikbaarheid zuid kennemerland stond al als enige inhoudelijk onderwerp op de agenda... van de raadsvergadering van 19 april jongstleden. Het werd een bespreking waarin alle raadsfracties verwoorden... dat er te weinig bereikt wordt. Ook het jaarplan 2017 laat weinig ambities zien. Veel overleg en onderzoek, veel kleine projecten... maar de wezenlijke keuzes worden vermeden, zo werd gesteld. VVD'er Hendricks kaartte daarnaast aan dat er regionaal niet met een mond wordt uitgesproken... gezien de reacties van individuele gemeenten op bepaalde wegenprojecten, bijvoorbeeld de Duinpolderweg. Sociaal Zandvoort was van meet af aan tegen het project. De andere partijen vonden elkaar in de aanpassing van het besluit om in te stemmen met jaarplan 2017. Wethouder Schalik beschouwde de opvatting van de raad als een steun in de rug en wilde die graag in de regio uitdragen... Bij de aanvang van de, van de vergadering werd de heer J. Berendsen geïnstalleerd als raadslid voor de fractie van de Ouderenpartij Zandvoort. Hij vervangt gedurende 16 weken de heer Bedevries, die om medische redenen tijdelijk ontslag heeft gevraagd en gekregen. Dan aanstaande maandag op 25 april maakt Gerard Kuipers, wethouder Toerisme en Economie, de winnende initiatieven van het Pub Up Zandvoort Weekend bekend. Na het enorme succes van afgelopen jaar kan een tweede editie van het Pub Up Zandvoort Weekend uiteraard niet uitblijven. Het pop-up weekend wordt dit jaar georganiseerd van vrijdag 17 tot en met 19 juni 2016. Ondernemers konden tot 10 april een initiatief indienen. Hierna mochten inwoners en andere geïnteresseerden stemmen op één of meerdere ideeën. En wat waren er fantastische inzendingen. Wat te denken van een houseparty op het Raadhuisplein, filmkijken in een hot tub op het strand of een gigantische waterglijbaan op de boulevard. Het evenement met de meeste stemmen wint maximaal 3000 euro... nummer 2, 2000 euro en nummer 1.000 euro... om te kunnen investeren in het evenement. Het meest originele en vernieuwende idee wint 500 euro. Ook beoordeelt een vakjury dit jaar alle evenementen. Inmiddels kan er al niet meer gestemd worden en zijn de winnaars bekend. Het Puppenweekend staat symbool voor Zandvoort van de toekomst... een gemeente die tijdelijke initiatieven stimuleert en faciliteert. Tijdens dit weekend mogen ondernemers het... En inwoners van alles organiseren om Zandvoort een bruisende badplaats te laten zijn. Het weekend is bedoeld om Zandvoort in de kijker te spelen als dé plek om een tijdelijk initiatief te ontplooien. Nogmaals, u bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking en de feestelijke borrel. Op 25 mei vanaf 5 uur Strandpaviljoen Beach Club nummertje 10. Tot zover. En dat uh, pop-up weekend, dat uh, leeft zeker uh, in Zalvoort-Albert-Jan... want uh, volgens mij hebben ruim 5000 mensen hun stem uitgebracht. Is niet normaal joh, 5000 mensen. En de winnaars worden dus aankomende maandag bekendgemaakt. En dan uh, berichten wij dat natuurlijk weer als eerste bij CfM Zalvoort. Het is 19 over 2, laten we een lekkere gouden oude gaan draaien van Jubilee Forty. Hier is food voor Tot...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 Zo, dat was wel een heel klein stukje Joepie Forty, uh, Albert-Jan. Ja. Maar goed, Raccoon is ook goed hoor, hoor. een oceaan. Ja, straks gaan we contact opnemen met uh, Koij Draaier. Hij is uh, bij het Kemper Weekend op het Circuit Park, in Zandvoort. En we hebben natuurlijk uh, nog veel meer nieuws vanmiddag voor je. Tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. En lekkere muziek. I was Yeah. John, komt uh, Sante Kraampje eraan? Ja, hij gaat ja. door. Hé, hey, wat fijn. Uh, de Sante Kraampje is dit jaar in de mei-vakantie. Op vrijdag 29 april organiseren de vrijwilligers van de Recreade tussen 12 en 3 uur het bijna wereldberoemde Sante Kraampje. Ook dit jaar wordt dit geweldige kinderfeest op het Raadhuisplein georganiseerd. Vanuit stel komt zeker geen afstel. Helaas kon Sante Kraampje tijdens de Kids Adventure Week door de weersomstandigheden helaas niet doorgaan. Direct daarna heeft de organisatie aangekondigd het Sante naar de meivakantie... zoals gezegd op vrijdag 29 april te verplaatsen. Tijdens Sante kunnen kinderen weer diverse activiteiten doen... bij de verschillende kramen op het Raadhuisplein. Kaartjes zijn bij de kassa te koop voor 2,50 euro. Dus op vrijdag 29 april van 12 tot 3 uur Santa Krampi op het Raadhuisplein. Het komt er weer aan, dat wordt weer gezellig. Zo dadelijk het CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijven we dit mooie weer houden. Je hoort het zo dadelijk van Albert-Jan Marie Sein van Gespadoel. Yeah.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 Uh, dus belangrijk hoor. Gewoon jezelf zijn. Je hoorde de single van Gerspadu. Zie het zandvoort weer Zo, het is half drie. We gaan kijken wat het uh, weer de komende dag gaat doen. Heb je goed nieuws voor ons, uh, Albert-Jan? Ja, voor Zandvoort wel. Oké. Okay. Want uh, <laughs> ja, ondanks het feit dat er vanmorgen wat wolkenvelden waren... Schijnt, uh, toch, komt toch de zon tevoorschijn. Het blijft tot ver in de avond droog... en er waait een matige tot vrij krachtige en zeer zeekrachtige noord tot noordwestenwind. De temperatuur is dan ook lager en stijgt naar maximaal 9 à 10 graden. Vanaf zondag neemt de wisselvalligheid flink toe... en dat resulteert in flinke buien met daarbij kans op hagel en onweer. De wind gaat uit het noordwesten waaien en is duidelijk aanwezig... en de temperatuur ligt zondag en maandag rond de 9... en dinsdag tot en met donderdag, dus inclusief Koningsdag... rond de 8 graden. Vanaf volgende week vrijdag komen gaat de temperatuur weer wat omhoog. En als je nou even speciaal kijkt naar de woensdag... De minimumtemperaturen in de nacht zal 3 graden zijn, en maximum 10 graden. De wind is 4 uh, uh, uh, bovenvoor. En de kans op neerslag is 75%. Procent. Oeh, veel. Dus ik zou zeggen, uh, ja, niet zeuren, gewoon feestvieren. We, we gaan. gaan er een feestje van maken. Al komen de woensdag. Alders Rico, Alders Rico Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. And you just make your laser Stand up like a soldier, baby. Yeah, no. Sorry, de CEO van Polly Atoel en Straight Up. Het is acht minuten half, half drie. Goedemiddag en welkom bij Zalvert op Zaterdag. Vanmiddag ruim aandacht voor voetbal. En daarvoor schakelen we over naar Duintjesveld. Een zonnig Duintjesveld. Daar is Joop Vrens. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag luisteraars. En uiteraard de heren in de studio. Ja, zorg zonnig Duintjesveld, dat wel. Maar hij is koud als je in de wind staat hoor. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat valt een beetje tegen hè? Een beetje <laughs> Dat is een understatement zoals ze zeggen in het Engels. Ja, het is koud, maar dat is voor voetballen niet erg, denk ik. Samford speelt vandaag tegen Arsenal, de Amsterdamse sportvereniging Arsenal. ASV, Arsenal. Ja, dat is ook een echte Amsterdamse naam natuurlijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Het is eigenlijk een wedstrijd zoals het heet om de keizersbaard. En, uh, Arsenal kan niet degraderen, uh, niet promoveren. Samford kan geen kampioen meer worden. Dan kan je wel rustelen in drie wedstrijden. Dus uh, ja, er wordt uh, lekker gevoetbald. Uh, op dit moment uh, spelen we dus in de 15 minuut. En Arsenal is uh, wat, wat, ja, wat vaker, wat, wat, wat nadrukkelijker op de helft van Zandvoort bezig. Een heel mooi schot trouwens uit de tweede linie. Wat uh, prachtig gestopt werd, door, of uh, ge, weggebokst, laat ik het zo zeggen. Door Joris Schmied, de keeper van Zandvoort. En uh, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk het enige hoogtepunt tot nu toe in deze wedstrijd. Maar ik hoop toch wel dat uh, gezien de stand op de, de ranglijst Zandvoort... Wat beter uit de verre zal komen dan de Amsterdammers. Maar ja, dat is natuurlijk koffie kijken. En ik drink geen koffie, zoals je weet, dus dat wordt moeilijk. In ieder geval is het nog steeds. Uh... Oh. Oeh, oeh, oeh. Dat scheelde heel erg weinig. Zandvoert uh, maakte wel een foutje. Die bal werd uh, teruggespeeld. Nou, hoog ging over de verdediger heen. Uh, en, uh, en de speler van Arsenal... Die, die stond eigenlijk buiten spel, maar omdat hij van de façant voor de kwam mocht hij uithalen. En het was de reactie van Joris Smit, en de reactie van Joris Smit te danken moet ik zeggen, dat die bal niet in het doel verdwijnt, maar over die achterlijn. En dat is nu een corner dus voor Arsenal. We gaan nog heel even meenemen, kijken of daar iets uit kan komen. Misschien wel wat gevaren, ik hoop het niet natuurlijk. Maar Corne uh, uh, is zoals het heet: een doosje van een hoekje. bal in één keer gevangen door uh, Smit. Geen probleem dus. En dan brengt hem we weer in het spel. Uh, uh, via uh, een van de spelers. Ik kan op dit moment zien wie het is. Goed, uh, we spelen in de, uh, even kijken, in de zesde minuut ondertussen. En de stand tussen 0-0 in de wedstrijd sv Santos tegen Arsenal. Dankjewel Joop. En uh, even voor drie uur komen we weer bij Job terug. Hier is Tom Brown. Tom Brown en Funky fort PK waren we live uh, op Duintjesveld. Met Jop van es voor de voetbalwedstrijd van vandaag. Zonvoort 1 tegen ASV Arsenal uit uh, Amsterdam. Een echte Amsterdamse naam, zoals je ook zo mooi zegt. <laughs> daar staat het 0 tegen 0, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het uh, is op het circuitpark Zonvoort. Dit weekend alleen maar campers daar. Nou ja, niet alleen maar campers. Ook, uh, ook uh, onze eigen koordraaier is daar uh, aanwezig. Goedemiddag Cor, welkom. Ja, hallo Rob. Het oh. Cor hier. Ja. Hey Cor. Hallo. Hallo, hoe is het daar op circuit? Nou, je raadt nooit wat ik aan het doen ben. Geen idee? Ik uh, rijd een rondje op het circuit in een camper... en ik zit naast iemand die uh, daarover uh, iets meer kan vertellen. Die is vrijwilliger. Mensen kunnen hier een uh, proefritje maken... om te ervaren hoe het is om met een camper te rijden. En dat is toch wel heel anders dan in een auto. Want je zit wat hoger op de weg. We gaan nu even een bocht nemen... en dan zal ik even aan de meneer vragen... ...hoe zijn ervaring is op deze dag. Uh, even vragen, hoe, hoe is uw naam eigenlijk? Wout Brinkhuis. Ik bent hier vrijwilliger op de Camper Experience. We zijn met uh, 70, 80 vrijwilligers van de NKC... ...samen met de medewerkers van kantoor hier het hele weekend in touw... ...om allerlei dingen te organiseren. En we zijn nu bezig met het proefrijden in campers... Ja, het is een heel aparte gewaarwording. De campers zijn uh, ja, klein en groot en middelgroot. Ik heb uh, campers gezien die kosten tonnen, maar die zijn ook heel luxueus. Nou, deze camper waar we eerder rijden is een, uh, echt een hele leuke vakantiecamper voor twee personen. En uh, camper experience. Hoe gaat het? het gaat uh, boven hartstikke goed. We zijn met meer dan 1500 campers uit heel Nederland en sommige ook uit uh, België. ...die hier verspreid over uh, meerdere plekken in, uh, binnen het circuit... ...maar ook langs de boulevard staan geparkeerd en daar ook kunnen overnachten. Dat zijn er 1500. En wij, wij hebben ook uh, veel weekendbezoekers uh, vandaag en morgen. Mensen die uh, overwegen een camper te kopen dan wel geïnteresseerd zijn uh, daarin. En uh, die heb kunnen dus nu... In, uh, ja, ik moet even de aandacht bij het stuur ook houden, want dit is een lastige bocht. Uh, die kunnen zich op die manier oriënteren op alles wat met campers te maken heeft. Want daar staat de Nederlandse Club voor belangenbehartiging. Maar uh, het is ook de bedrijven erbij betrekken en alles wat uh, nodig is om iemand een verstandige keus te laten maken een goede camper te kopen. Ja, het is inderdaad zo dat er heel veel uh, campers hier staan. Als mensen overwegen om een camper te kopen, dan kunnen ze hier hun hart ophalen. Want uh, de keuze is reuze, om het zo maar te zeggen. Het wordt zelfs bijna moeilijk. Maar het is, ik heb nog nooit zoveel camper's bij elkaar gezien hier. Het is ongelooflijk, uh, Rob. Ja, mooi is dat, Cor. Echt een uh, mooi evenement uh, ook voor uh, Zandvoort. Je zit nou in zo'n uh, camper, rijdt uh, over het uh, circuit. Maar ik hoor helemaal niks. Is die camper zo, uh, zo stil? Die camper? Ja, het is wat anders natuurlijk dan een raceauto. Maar uh, er wordt natuurlijk wel rustig gereden. Maar het is wel heel leuk, want je, we rijden nu tegen draads uh, op het circuit. Hè. Dus we hebben nu aan de rechterkant hebben we dan, uh, de tribune. En uh, zo heb ik nog nooit op het circuit gereden. Dus een uh, mooie ervaring, hoor. Het is een hele leuke ervaring... en uh, we gaan zo meteen uh, stoppen met, uh, met de camper... want er staan hele lange rijen... mensen kunnen ook zelf uh, zich inschrijven... als ze een hebben om met de camper te mogen kunnen rijden. En die kunnen dan ervaren hoe het is om met een uh, ja, toch een wat grotere auto uh, te rijden. En er wordt niet hard gereden, dat niet. Oké, okay, nou er valt uh, dit weekend heel veel te doen uh, op het circuit. Ook iets uh, met uh, Martin Gaus trouwens. Heb ja, je hem nog gezien? Ik heb hem nog niet gezien... Ik heb uh, wel gezien dat er wordt geslipt met, uh, met campers. Daar gaan we straks even kijken of we daar iemand kunnen uh, spreken die er wat meer over kan vertellen. Die ook een, uh, een slipcursus heeft gehad met een camper. Uh, dit was in ieder geval de camper experience dat je zelf mag, uh, mag rijden. En het, het rijdt heel relaxed. Ja, ik vond dat uh, heel erg prettig. Nou, wat heb je weer een uh, vervelende job vandaag. Ja, ja de dag vandaag. <laughs> ja, heel ja, ja, ja, ja. Nou, geniet ervan en zometeen in het volgende uur we komen we weer bij je terug, hoor. Ja, dankjewel. Dat was Koor Draaien live vanaf het circuitpark zo voort. Dit weekend alleen maar campers. Dan hoorden ze juist 1500 stuks al daar aanwezig. Hier is Kygo. No heroes, villains, one to blame. Wild we'll world heroes, it's built the stage. And the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. But in the end, boy, you and me hold this show. You can't go on.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 So now we're crying, crying. De groep heeft al heel veel hits gescoord... waaronder deze single van alweer een tijdje geleden. Je de Stal de Show bij CFM. Ja, we gaan zo even voor drieën nog terug naar Duitsersveld. Nou, Jab, Wat hoe is het met de voetbalwedstrijd tegen Arsenal, Jap? Ja, Ach, het is een wedstrijd dat, die eigenlijk op het middenveld op dit moment zich afspeelt. Dat is waar, is Arsenal wat sterker, komt het vaker naar het doel van Joris Schmid toe. En wat heeft... Een hele mooie kans echt een hele mooie. Nou ja, dat was eigenlijk een serie van kansen. Keeper was geslagen, maar de Sanfordse voorwaarts wisten de bal niet uh, over de donder in het doel te krijgen. Steeds zat er weer een speel tussen en dat was erg jammer natuurlijk. Maar uh, aan de andere kant is uh, Smitty ook weer zijn vroegbehoede voor een achterstand. Dat heeft hij een paar keer gedaan al deze wedstrijd. Hij is uh, uh, goed uh, aanwezig, op dit moment alert. En Arsenal dat, uh, dat probeert natuurlijk uh, van de nummer twee van de competitie een, een punt of misschien wel drie punten af te pakken. Het, uh, het is niet anders. Ik zou zelf deze wedstrijd als een, als een, uh, een, een oefenwedstrijd uh, beschouwen. Maar goed, dus, ik heb niks te vertellen hier, dus dat uh, gaat niet door. Stand nog steeds 0-0 en we spelen in de, even kijken, er gaan er net een paar heren voor mijn gezicht staan, in de 19e minuut. Oké, okay, ik dank wel zometeen in het volgende uur meer daarover. Tossed it Didn't understand You were waiting As I dove into the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 Dat kan niet, want ik heb nog zoveel benieuwd. Ja, nou, we hebben nog twee uur, zo oh. dadelijk tussen drie en vijf. Dus niet getreurd. En de Persedinas Riding on the Train is de laatste voor drie uur.